4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Israël heeft premier Netanyahu de overwinning opgeëist. 90 procent van de stemmen is nu geteld. En het ziet er naar uit dat Netanyahu veel stemmen is kwijtgeraakt aan centrum-linkse partijen. Maar de combinatie van Likud in het nationalistische Ons Huis lijkt net genoeg zetels te hebben gehaald om samen met andere rechtse partijen door te regeren. In Tel Aviv hield Netanyahu een overwinningstoespraak voor zijn juichende aanhangers. Volgens hem is zijn belangrijkste uitdaging voor de komende jaren voorkomen dat Iran zich nucleair bewapent. De Likud-leider zei de komende tijd te willen werken aan een zo breed mogelijke regeringscoalitie. In de Tour de France van 1988 gebruikte bijna de hele Nederlandse PDM-ploeg doping. Dat blijkt uit aantekeningen van de verzorger van de ploeg die in bezit zijn van de Volkskrant. Steven Rooks, Gert-Jan Teunissen, Adrie van der Poel... en die bishop Mark van Orsau, Rudy Danes, Jurk Muller en Peter Stevenhagen... werden door de verzorger Bertus Fok van doping voorzien. En daarbij ging het vooral om cortisonen en testosteron. De renners kregen ook bloeddoping. De enige bij PDM die dat jaar in de Tour niet gebruikte... was Gerry Kneteman. De Tour van 88 was zeer succesvol voor PDM. Zo won Steven Rooks de etappe naar Alp d'Huez... pakte hij de bergtrui en eindigde hij in het algemeen klassement als tweede. Op de Open Australische Tenniskampioenschappen in Melbourne heeft titelverdedigster Victoria Azarenka zich geplaatst voor de halve finale. Ze versloeg Svetlana Kuznetsova in twee sets. Het werd 7-5 en 6-1. De eerste set duurde een uur en een kwartier. In de halve finale ontmoet Azarenka Serena Williams of Sloane Stevens.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 Met Martijn Middel en Lingaloes Stoon. Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van het nieuws van de dag die net is begonnen. Vandaag is het woensdag 23 januari. Dit uur 120 hagen -Nezen strijden in een scha scha schaaktoernooi... tegen drie Russische kampioenen. Het is precies 30 jaar geleden dat de Amerikaanse hitserie... die A-Team op televisie kwam. En wij hebben een speciale boodschap van een van de acteurs... En er is veel twijfel ontstaan of Beyoncé nu wel of niet heeft geplaybackt op de inauguratie van Obama. Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer, dat is 0800-1121. Of Twitter met de hashtag WNLNacht. Toegetakeld door liefde en tamelijk gelukkig. Twee van de bijna 600 films die draaien op het International Film Festival in Rotterdam dat vandaag begint. De Rotterdamse filmproducent Jeroen S. Roosendaal was betrokken bij beide films. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bijna 600 films. Hoe gaan deze twee producties opvallen tussen al dat uh, filmgeweld? Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk. <laughs> uh, Toegetuigd door de liefde, dat is een, een, een, is een debuutfilm van uh, Arie Deelder. En uh, die is gemaakt in het kader van uh, Lange Rotterdams. En daar uh, hebben eigenlijk zoveel mensen aan meegewerkt uh, binnen Rotterdam... dat uh, op een zeker moment werd je bijna een kneus als je niet meedeed. Uh, dus uh, ja, die film die valt zeker op alle... De vertoningen zijn inmiddels al uitverkocht. Dus uh, dat is geen probleem. En Tamelijk Gelukkig is een, uh, ja, een bijzondere documentaire. Die uh, speelt eigenlijk met um, uh, uh, interviewmateriaal, uh, um, um, archiefmateriaal, maar ook gedramatiseerde scènes. En dat is voor een documentaire vaak wel uh, bijzonder. En uh, bijvoorbeeld Jack Wouts speelt erin mee, Loes Luca, Aad dus We ze hebben een hele bijzondere cast ja? uh, voor een documentaire. Dus, uh, ja, ja, waar, ik waar, waar gaat hij over? Dit is een documentaire over de Rotterdamse schrijver Bob de Nijl. Wat was dat voor man? Dat was een bijzondere man. Wat voor onze documentaire vooral lastig was, was dat hij camera schuw was. Hij werd geplaagd door allerlei angsten. Ook het schrijven vond hij erg moeilijk. Het is vooral iemand die het leven met een. Ja, moet je ook zeggen. Uh, wat, wat, met wat cynische kijk tegemoet treedt, met een boel humor. Maar af en toe vraag je wel eens af of misschien zijn lezers het niet grappiger vonden dan hij zelf uiteindelijk. Hmm. Uh, uh, je was betrokken bij beide films. Uh, wat, wat was je rol bij die films? Uh, Toegedacht door de liefde heb ik geproduceerd. En uh, tamelijk gelukkig heb ik uh, geschreven samen met de regisseur Peter Scholten. En geproduceerd ook. Ja, je zei al toegetakeld door de liefde, iedereen in Rotterdam speelt bijna in die film. Is er een ja, dan is er al... een thuiswedstrijd dan nog wel? Of is er op een andere manier <laughs> in betrokken, inderdaad. Ja. Maar is het dan nog wel spannend om hem te vertonen in Rotterdam? Ja, absoluut. Kijk, uh, iedereen, dat is natuurlijk met film, iedereen die uh, doet een heel klein stukje. En uh, bijna niemand heeft hem nog echt gezien. Dus mensen zijn juist daardoor uh, razend benieuwd wat het geworden is. Wat verwacht je dat mensen zullen reageren? Uh, ik denk dat mensen heel enthousiast gaan zijn, het is echt ontzettend mooi geworden. En uh, uh, ja, ik denk dat uh, mensen wel heel verrast gaan zijn over het, uh, het, uh, het resultaat. Uh, ik ben uh, vooral zelf heel blij ook met uh, Raymond Thierry die de, uh, de hoofdrol speelt. Uh, wat een geweldige acteur is en die draagt die film echt. Maar ook uh, de animaties van uh, Nina Gans uh, zijn heel mooi geworden. En uh, ja, ik denk dat uh, mensen zeer verbaasd gaan zijn. Nu gaat het met de filmindustrie in Rotterdam niet al te best. Het Mediafonds gaat een faillissement aanvragen. Wat betekent dat nu voor filmmakers? Nou, het is desastreus voor, uh, voor Rotterdamse filmmakers uh, in ieder geval. Uh, we hebben een, een aantal jaren het Rotterdam Media Fonds gehad. En uh, dat was een, een economisch fonds. En dat betekende dat uh, het geld wat je daar aanvroeg... Uh, dat moet je als producent uh, twee keer uitgeven in de Rotterdamse AV-sector... Uh, uh, dus dat betekende dat je nou ja, geld van elders ook de stad inbracht. En dat uh, dwong uh, producenten daartoe uh, om, uh, ja, om met Rotterdamse crew, Rotterdamse acteurs, et cetera, te werken. En um, uh, ja, wat, we nu eigenlijk, wat je ziet is eigenlijk net dat het fonds nu verdwenen is. Um, en dat de stimulans om in Rotterdam te werken eigenlijk verdwenen is. En dat heel veel AV-professionals de stad alweer aan het verlaten zijn. En ze snel mogelijk naar Amsterdam gaan. Want ja, daar is toch het meeste werk. Ja, Wat, wat, wat betekent dat voor jou, het wegvallen van het mediafonds? Uh, nou, het is, voor mij persoonlijk is het, uh, of uh, voor mijn productie is dat buitengewoon vervelend. Hè? Want ik uh, kon soms tot uh, 40% van de begroting uh, van een productie... kon ik uh, bij het Rotterdam Mediafonds vandaan uh, halen. Dat valt nu weg. Uh, en wat natuurlijk een, een groot probleem is, is dat, uh, dat faillissement wat nu is aangevraagd. Uh, bijvoorbeeld de film van Arie Deelder... Uh, toegedakt door de liefde, wordt eigenlijk grotendeels betaald door het Rotterdam Mediafonds. En uh, ja, op het moment dat zij zich nu uh, failliet verklaren, wordt het nog mij heel onduidelijk of dat, uh, dat geld er ook daadwerkelijk mag komen. Dus en of u is... uw eigen financiën wel rond kunt krijgen met die film. Ja, nee, het geld is uitgegeven, de film is klaar, ja. Uh, maar uh, ja, de vraag is of dat geld inderdaad van het fonds, uh, of in ieder geval een deel, nog uh, nog terugkomt. Dat is een groot uh, vraagteken op het moment. Ja, laten we even teruggaan naar het International Film Festival in Rotterdam. Ondanks al die faillissementen wordt het wel gezellig. Uh, ik denk het wel. Ja, het is een groot feest en uh, de, de programmering is, uh, is uh, weer enorm uh, breed en interessant. En uh, ja, ondanks de malaise gaan we het gewoon uh, vieren natuurlijk. Ja, toegetakeld door de liefde tamelijk. Uh, gelukkig twee films waarvoor jij op de kaart staat. Is er ook nog een film in het programma waarvan je zegt, dat is altijd hè, bij een filmfestival, die moet je niet gemist hebben op het uh, IFFR? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik zo opgesloten ben ja. in, mijn, uh, in mijn eigen uh, uh, filmgebeuren... op het moment dat ik me heel slecht nog heb verdiept in het uh, festivalprogramma. Maar dat uh, hoop ik uh, morgen overmorgen in te halen en tot nog wat kaartjes te kunnen scoren. Dank je wel, Jeroen S. Roosendaal. Het uh, Internationaal Filmfestival Rotterdam begint vandaag en duurt nog tot 3 februari. Zometeen gaan we 30 jaar de tijd terug, want herkent u dit nog? I love it when a plan comes together. Nou, dat herken ik nog wel. Misschien nu ook. Dat zo meteen op Radio Eren. Eerst Some Better Day. Between the words that I don't say Beneath your sacred nights and days Through the gales of life and laughter When you can't see what you're after The evenings and the afternoons are measured out And coffee spoons between the sunshine and the rain I thought I'd something more to say It's a new life for the neighbors. Live the name in all the papers Don't you know? Don't you know? Should we go out for a laugh? I've a faded photograph One day in some September That we had and can't remember Should your God refute the facts And science not take up the slack You could get your money back For all you want and all you have It's a new day for the neighbors. with the name in all the papers Don't you know Don't you know It's a new day For the neighbors, if the name in all the papers. Don't you know? Don't you know? I'm looking for some better day. I'm looking for some better way. Through the gales of life and laughter. When you don't know what you're after will drag me to the kitchen sink My whole day is on the brink From here I can still see the moon I think I'll move there someday soon It's a new day for the neighbors Live the name in all the papers Don't you know I am Clute and some better day.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 Bank verregaande bevoegdheden krijgen. Zo kan DNB op dat moment de hele bank verkopen. Plannen om een zogenaamde bad bank op te richten, gefinancierd door ING, ABN en RABO, struikelde vorige week op de Europese Commissie. Die wil niet dat banken die staatssteun hebben ontvangen door andere steunen.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 De rekening van een reddingsoperatie kan flink oplopen. De brandweer moet komen of er moet een traumahelikopter uitrukken. En soms ligt iemand ook nog dagen op de intensive care. Gemiddeld kost het vijf tot 6000 euro om iemand uit een wak te redden. En dat wordt nu betaald van uw belastingcenten.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 Vandaag, 30 jaar geleden alweer, ging de hitserie The A-Team... in première op de Amerikaanse televisie. De actieserie werd razend populair in de VS... en Nederland werd getypeerd door veel onnodige willekeurige en overdreven explosies. Die A-Team heeft drie Emmy Award-nominaties gekregen... en bovendien ging er bijna nooit iemand dood. Bij Jong Publiek destijds was het een grote hit... en vanwege de nostalgische waarde worden de acties, wordt de actieserie... nog steeds in tallo, talloze landen uitgezonden. We staan vanochtend even stil... Bij het 30-jarige bestaan van de serie met de dame achter DwightSchultzfansite.nl. fansite.nl. Claudia, Claudia, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een feestdag, hè? Ja, dit is heel bijzonder natuurlijk al 30 jaar. Dus... Wat, ga je, wat ga je doen vandaag? Nou, eerst wakker worden. <laughs> <laughs> Want uh, het is nogal vroeg. En uh, ja, voor de rest, uh, gewoon uh, zoals altijd, uh, misschien even. Uh, op de site zetten natuurlijk dat er natuurlijk het zover is dat het 30 jaar geleden is. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Het staat er nog niet op? Het staat er nog niet op. Zover oh, was ik nog niet. Dat ga ik er... Nou ja, ik zou zeggen morgenochtend, maar dat is eigenlijk straks. <laughs> ga ik dat er dus even nog op zetten. Ja, en want dan, jouw, uh, jouw fansite die, die focust zich op Dwight Schultz. Uh, een acteur ja. uit die E-team. Wie, wie speelde hij in, in de E-team? Hij speelde Captain Howling met Murdoch. En ja. ik maak de site samen met een vriendin van mij, Ingeborg. Ik doe het met z'n tweeën, want in je eentje weet je het echt niet. En dus hm. zij doet het grote mooie bouwwerk, zou ik maar zeggen. Nu heeft hij via jou eigenlijk ook nog een speciale boodschap voor ons ingesproken. Laten we daar even naar luisteren. Dat is goed. This is Dwight Schultz. Howling Mad Murdoch from television's The A-team. Extending a happy howdy duty to all the faithful A-team buckaroos listening to Radio One this morning. Yes, The A-team is 30 years old. Over a quarter century ago... A little TV series hit the airwaves, and executives said it wouldn't last six weeks, but it has been destined to run forever. And of all the benefits that have accrued to this little guy sitting right here, and there have been many, one of the most important was the opportunity to come to the Netherlands and meet you. I have to tell you, I was overwhelmed by the love and hospitality that I was shown. I can never repay what I have been given by you. I can only tell you that I am grateful and that not one iota of that love and, and hospitality has ever been taken for granted. I know you're all in the grips of a frozen tundra at the moment, but I assure you the sun will once again shine and all of that ice and rain, cold weather will go away. And just like a fresh rerun of the 18 Team. We will all meet just before sunset. This is Dwight Schultz. Signing off. I love you all. Thank you. De enige echte. Claudia, hoe kom je aan dit fragment? Oh, dit hebben wij. Uh, ik, moest hem, uh, ja, ik had uh, contact met iemand van jullie uh, programma. Ik zeg, oh, ik zeg jullie willen graag wat horen van Dwight. Ik zeg dan ga ik even gauw kijken of ik hem te pakken kan krijgen. <laughs> Het is natuurlijk negen uur tijdsverschil. Want je bent vrienden met hem ook, of ja, wat? Ja, dus ik ben gauw... Toen zat hij midden in de auto. Dus ik zeg, uh, oeps. Uh, hij zegt, ik ben over een uurtje of drie thuis. Dus dan... Uh, en toen kon hij het gauw nog even opnemen. Net een kwart voor twaalf, voor, net voor middernacht had ik het binnen. En toen kon ik het gauw nog even naar jullie door mailen. Dus het was echt net aan. Maar dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Je hebt echt een speciale fansite over Dwight Schultz, Maar je bent ook nog eens echt vrienden met hem. Hoe heb je dat gedaan? Oh ja, dat is al heel lang geleden. Een jaar of achter. Uh, toen hebben we elkaar ontmoet toen hij uh, uh, radio, of eigenlijk podcasting aan het doen was. En toen werd ik admin van zijn forum. En zo heb ik ook Ingeborg leren kennen die ook daar uh, actief werd. En uh, later zijn we dus samen dan zijn site begonnen. En ik heb dus via zijn forum waar ik admin van werd, heb het, ja, ben ik dus in contact met hem gekomen. En daar zijn we, daar is dus een vriendschap uitgegroeid. Wat houdt die vriendschap in ongeveer? Uh, nou, dat we dus uh, voor hem uh, zij een site bijhouden, voor de, zodat iedereen in de hele wereld kan zien wat hij aan het doen is. En waar hij naartoe gaat en wat voor dingen hij gedaan heeft. Zodat ze zijn werk kunnen bijhouden. En uh, hij heeft ook regelmatig Q&A's via zijn site. Dus virtual Q&A's noemen we dat. Mm -hmm. Dan kunnen mensen vragen insturen en dan gaat hij die in audio's beantwoorden. En uh, dat is ook heel erg leuk. Vooral voor mensen die niet naar conventies toe kunnen gaan bijvoorbeeld. Hm. Is dat hartstikke, hartstikke leuk. Want en... van waar komt eigenlijk die passie voor die E-team van jou vandaan? Ja, als kind al. Ik weet niet, ik was toen, uh, nou hoe oud was het? Elf, twaalf zoiets. En toen uh, bekwam het hier in Nederland op televisie bij de Tros en dan was het elke zaterdag en elke keer ging je kijken. En ja, ik vond het gewoon een geweldige serie, maar het, er zat ook heel veel humor in en uh, voor kinderen was het gewoon echt geweldig om naar te kijken. En uh, ja, dat is altijd zo gebleven eigenlijk. Ja, ook voor grote kinderen is uh, is ja, heer steeds gesteund. De, de kinderen van toen, die zijn nu volwassen en die kijken nu met hun eigen kinderen. En dat is ook zo leuk. Zijn, de, de heren van, van die E-team zijn wel eens naar Nederland gekomen ook? Uh, ja, dat klopt. Was je daarbij? Uh, ja, ja, een paar En ook in België. Meerdere keren zelfs, ja, want, want we lezen ook dat de mannen een sterke band hebben met Nederland. Ja, heel erg. Ja. Hoe, hoe zit dat bezoek... dan? Nou, in 1984 zijn ze met, uh, met z'n drieën, want Hernebo was niet mee, hm. uh, zijn ze naar Nederland gekomen voor een bezoek. Ze waren uitgenodigd toen door uh, de koninklijke familie, jawel, en de Tros, om, uh, om langs te komen naar Nederland. En uh, ja, daar hebben ze zo'n groot ontvangst gehad, want uh, ook op Schiphol was het zo vreselijk druk dat het gewoon uh, gevaarlijk werd, zo druk dat het was. En ze zeiden toen ook op Schiphol, ja, we hebben toen de VAP voor gehad in 1964, dat was de Beatles. En daarna heeft die E-team het, eigenlijk, uh, het hetzelfde, uh, ja, eigenlijk hetzelfde overhoop gehaald daar. Het was één grote chaotische toestand. En uh, ja, Murdoch Dwight is, die is toen ook zijn petje kwijtgeraakt. En bij een oorbel. En uh, het was één, één, ja, één grote drukte. En uh, daarna hebben ze dus een hele tour gedaan rond Nederland. Ze hebben ze overal van overal plaatsen naartoe gevlogen met een helikopter. En uh, demonstraties gegeven. Ze zijn ook een paar keer op televisie geweest toen. In de tv-show bij Yvonier. En in een speciaal programma van de Tros. En, uh, grote ja, aandacht gekregen hier Grote ook. aandacht gekregen. En dat is enorm... Bijgebleven. En Nederland was ook het land waar het, uh, het eten met grootste populariteit had. Dus uh, dat was echt het land waar het het beste bekeken werd en waar, uh, waar ze het meest geliefd waren eigenlijk. Nu ben jij echt een groot fan. Heb je dan ook je hele kamer vol hangen? Of wat heb nou, je voor spullen? Uh, ik, heb een, uh, ik heb een vitrinekast waar aardig wat merchandise in staat. Ja, <laughs> Zoals uh, auto's en een helikopter heb ik ook en dat oh. soort dingen. Uh, niet niet ja. levensgroot, toch? Gelijk. Nee, een op oh. schaal, 1 op 18, zo ah, dat okay. soort dingen. Nee, mo het <laughs> moet niet te gek worden. Niet echt heel helikopter, jammer. Nu hoor ik dat je ook nog iets hebt om weg te geven voor onze luisteraars. Dus dat is ja. ook nog wel interessant. Ja, ja ik had even met uh, Dwight overlegd. En namens Dwight en zijn fans stellen we een originele handgesigneerde foto van uh, Dwight beschikbaar. Van, van Dwight als murderer uiteraard. Ja. Kijk voor een van jullie luisteraars. Ontzettend leuk. Nou, mocht u nu luisteren en wilt u een gesigneerde foto... van de enige echte Dwight Schultz uit die 18 bel dan even naar ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121, want dankzij Claudia van de website dwightschultzfansite.nl... krijg je dan een gratis gesigneerde foto. En ik, uh, ik vrees dat medewerkers van dit programma zijn uitgesloten, of niet? <lacht> Nou ja, dat, uh, dat is aan jullie, maar het lijkt mij wel zo eerlijk. Gaan bellen, ja, ja. Nou, dan gaan we misschien ja, zelf dat ook inbellen. Dan zouden jullie als eerste natuurlijk aan de telefoon hangen. <laughs> ik ga eens <laughs> kijken of ik er doorheen kom. 0800-1121 <laughs> uh, is het nummer. Uh, um, Claudia van DwightSchultzFansite.nl, dank je wel. Uh, laat, uh, laat het een mooie dag worden. Nou, graag gedaan en we gaan er zeker uh, iets leuks van maken. En we eindigen natuurlijk met uh, Hannibal's uh, gevleugelde woorden. Ik love it when a plan comes together. Het is zeven minuten voor half vijf. U luistert naar Nieuwe Wakker op Radio 1. Van het vallen van de avond. Tot het einde van de nacht. Heb je weer eens te ver gezocht? Terwijl het voor je voelt. Van ver gekomen. Je hebt het vergebracht. Dus als het even IOS. U luistert naar Radio 1. En uh, wilt u nog meedingen naar die gesigneerde foto van Murdoch... Dwight Schultz uit de uh, DA-team? Uh, dat kan nog steeds. U kunt nog steeds bellen met ons gratis nummer 0800-1121. Doe het wel snel. Nog een minuutje of vijf. En dan uh, maken we een uh, winnaar bekend. Want we hebben al heel veel bellers uh, we hebben gehad heel inmiddels. Veel bellers. Ja, wellicht moeten we ook gewoon de inschrijvingstermijn nog uh, verlengen. Ja, we moeten een willekeurig iemand gaan kiezen zometeen. Dat wordt, wordt spannend. spannend. Terwijl heel Nederland zich vorige week opmaakte... voor de eerste slagen op de ijsbaan, baalden ze in Breukelen. Want daar was de ijsbaan namelijk vernield. Naar wikken en wegen werd de hele buurt opgetrommeld... en uiteindelijk hielp zelfs de brandweer met een nieuw laagje water op het veld. Dat lijkt simpel, maar daar zijn tienduizenden liters water voor nodig. En vandaag gaat de ijsbaan in Breukelen dan toch open. De voorzitter blikt samen met verslaggever Annette Schut... nog één keer terug op een rumoerige week. Een scenario wat je eigenlijk uh, niet voor uh, ogen houdt, want ja, dat bedenk je natuurlijk niet zomaar. Maar, uh... Gerard Been, de voorzitter van de ijsclub, wat is er allemaal gebeurd? Ja, nou, uh, wat is er allemaal gebeurd? Uh, de jeugd, uh, of wie dan ook, die hebben uh, pekelballen op de ijsbaan gegooid. Van voor tot achter. De hele ijsbaan is vernield daardoor. Ja, want ik zei uh, van voor tot achter, dan houdt het gelijk in dat uh, daar viel echt geen meter meer te schaatsen. Het was zeer onbetrouwbaar geworden. Maar ik hoor aan u, uh, ze wisten donders goed wat ze deden, want de baan was goed vernield. Dit is met voorbedachte raden gedaan. Want uh, ik loop niet, maar u ook waarschijnlijk niet, met zout op zak. En dan kom je ineens op het lumineuze idee als je langs een ijsbaan komt van Krom, laat ik dat daar eens even deponeren. Hoe kwam u erachter? Wanneer trof u de baan zo aan? Of wanneer hoorde u het? Maandag, uh, afgelopen maandag, dus dan praat ik over een week geleden... toen zag ik ineens in een uh, nou ja, uh, ogenschijnlijk uh, maagdelijke ijsvloer ineens een paar wakker zitten. Dus daar moest iets gebeurd zijn. Daar heb ik aangegeven, jongens, er is hier iets goed mis. Maar de volgende dag, toen het begon te sneeuwen, begon zich die plekken met name af te tekenen. En de dag daarop kwam ik smorgens met de auto aan. En ik keek op mijn display van uh, mijn auto om te zien van hoe koud dat het was. En die stond op min 8 graden. En ik stap uit en ik sta naar klinklaar water te kijken die in de ijsbaan staat. Nou, dan voel je al aankomen, dan is er iets uh, goed mis. Maar dat is toch voor een ijsbaanvoorzitter het ergste wat er is? Nou, ik werd ook een klein beetje boos. En, uh, dus uh, dat kleine beetje, dat uh, weten we nu een beetje onder controle te houden. Maar ik ben uh, om te beginnen maar eerst eens naar de politie gegaan om aangifte te doen. Wegens vernieling. Dat lijkt wel onder de heel Nederland te leven. Hè? Wanneer kunnen we schaatsen? En u maakt zich heel erg hard voor het ijs. En dan wordt u zo in de weg gestaan. Bij ons is dat als een zure appel gekomen. Maar denk eens aan al die kinderen die hier in het dorp en in de omgeving wonen en leven. Ja, eh, begint het te vriezen, dan eh, gaan ze naar de slootjes kijken en naar de ijsbaan. En dan beginnen ze te roepen wanneer kunnen we schaatsen. Nou, dat had inderdaad vorige week gekund. Waren het niet dat. En eh, ja, nu zijn we een week later. Want het is deze dinsdag prachtig zonnig. Sorry. Mooier dan dit kun je het niet krijgen. Nee, dit, dit is het ultieme schaatsweer, ja. Ja, want de baan ligt er prachtig bij. Er is nog iemand bezig om het laatste sneeuw eraf te vegen. Ja, die, die is werkelijk met de laatste vlokken bezig. Uh, nu doet hij dat handmatig. Vanavond zeggen we nog een keer... Van, joh, we poetsen dat ijs nog een keer helemaal op met de machine. Uh, zodat als we morgenochtend uh, de jeugd uh, kunnen verwelkomen... dat hij er echt weer helemaal super bij ligt, ja. Goedemiddag. Gaat u open vandaag? Nou, u ziet, we zijn uh, alles uh, in uh, gereedheid aan het brengen. En uh, de vloer ligt er uh, nou, bijna vlekkeloos bij nu. Ziet, het. Ja, het ziet er mooi uit. Vandaag? Dus, nee, vandaag uh, gaat het nog niet lukken. We gaan nog even de boel rust uh, geven. Nog een nachtforsje eroverheen. En dan uh, gaan we los. Morgen los. Ja. Nou, mijn kinderen kunnen niet wachten, dus uh, ik ga ervoor morgen. Nou, we weten zeker dat ze er niet door gaan. Oké, okay, super. Dankjewel. <laughs> Ik hoor dat ik niet moet schrikken van het kraken. Nou, Gerard, het, het loopt al perfect. Ja, nee, dit, dit is het goede geluid, hè? Dit Een beetje kraken, dat mag. Uh, dat uh, is de kwaliteit van het ijs, dat hoort erbij. Maar je hoeft niet bang te zijn dat we er doorheen gaan, hoor. Want er zitten hier wel van die, van die zwarte nerven, lijkt het bijna. Wat, wat zijn dat? Nou, die zwarte nerven die je ziet, dat is dus waar in het centrum de ijsbal heeft gelegen. Daar is hij erdoor gezakt en heeft als het ware uh, de vloer geïnfecteerd. En dat trok als een cirkel daaromheen in het ijs en die begon het als het ware op te vreten. Dus dit is wat ze hebben aangericht? Ja, maar je ziet hier dus gelijk al een laag weer op liggen. De plekken zijn dus goed te zien. En we kunnen er rustig op staan nu, want wij lopen er nu overheen. Niemand die hoeft bang te zijn om hier in Breukelen door het ijs te zakken. Op de achtergrond horen we de sneeuwschep waarmee de laatste restjes ijs weg worden gehaald. En morgen gaan we er tegenaan en daar maken we een hele mooie dag van. Ze gaan het druk krijgen ook, want op een grote school in Breukelen is het vandaag namelijk studiedag. Kijk, het is drie minuten over half vijf. U luistert naar Nu Al Wakker. Zojuist hadden wij opgeroepen voor een gesigneerde foto... van de enige echte Dwight Schultz van die 18. Murdoch. Die mochten wij eigenlijk uh, ja, verloten. We hebben ontzettend veel bellers gehad. En uh, een soort trommelgeroffel. Uh, ja, dat het zal gaan ik hem proberen? Zo. Mm -hmm. Wil jij het zeggen? Jenny Samson uit Terneuze. Samson of Samson? Samson af de shek. was in de check. Kijk aan. Uh, mag dit trouwens al. Jenny Samson uit Terneuze. In ieder geval van harte gefeliciteerd. Een De foto van Murdoch. dus uh, komt uh, Richting jou toe. We hebben je adres opgeschreven. Dus uh, alles komt uh, God, gewoon bij jou uh, thuis bezorgd. Fijn dat je hebt gebeld. En ook voor alle andere bellers. Misschien de volgende keer. Tijd nu voor... Het Nieuwsminuutje. Met Robert Smit.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 De bestuurder werd vrijwel direct gestopt. De bijrijder gaf zichzelf aan nadat de politie de omgeving had afgezet. De videoclip Gangnam Style van de Zuid-Koreaanse rapper Psy heeft op YouTube al 6 miljoen euro aan reclameinkomsten opgeleverd. Dat meldde Google-manager Nikesh Arora. Gangnam Style is de allereerste video die meer dan een miljard keer bekeken werd op de site. Inmiddels staat de teller op 1,2 miljard. YouTube-eigenaar Google verdient geld aan het filmpje door korte reclames af te spelen voordat de clip begint. Rusland is begonnen met de evacuatie van al haar burgers uit Syrië. De, burgers, de burgeroorlog wordt volgens de Russen te gevaarlijk... voor de Russische staatsburgers. De grootste gevechten komen nu voor... rondom het internationale vliegveld van de hoofdstad Damascus. De actie van de Russen is opvallend. Rusland en Syrië zijn belangrijke bondgenoten van elkaar. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Robert Smit. Zometeen gaan we naar de Australian Open. Maar eerst de muziek van Of Monsters and Men. Little Talks.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 5 is safe to show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 To show. Uh, Don't listen to a word I say uh, The screams are sound the same uh, For the truth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 The truth may vary this ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary this ship will carry our bodies safe to shore. Bijna 20 voor 5 of Monsters en Man op Radio 1. Onder de hete zon vindt ieder jaar in Melbourne het Tennis Grand Slam toernooi van het jaar plaats. De Australian Open. Het is de officieuze start van het nieuwe tennisseizoen. Inmiddels zitten we al in week 2. De Nederlandse enkelspelers, waarna waren na de eerste ronde, meteen allemaal uitgeschakeld. Maar Robin Hazen en Igor Sijsling staan wel in de halve finale van het herendubbel. Met tennisverslaggever Willem Held van de Telegraaf bespreken we de stand van zaken van de Australian Open. Goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week zat je nog in Australië. Je bent inmiddels weer terug. Kijk je het nu vanaf de bank of hoe doe je het? Dat klopt. Ja, ik ben uh, um, maandagochtend na, na dat zondagavond hier een hele lange wedstrijd was tussen uh, Djokovic uh, um, uh, Djokovic en uh, dan moet ik even goed nadenken. Um, en Radrinka, die, die tot twee uur in de nacht duurde, ben ik uh, maandagochtend vroeg uh, naar huis gevlogen en ik zie nu uh, uh, toernooi vanaf de bank te volgen. Kijk, want op dit moment staat Serena Williams hè, op, het, op het veld. Ja, het is echt een heel interessant fase op dit moment. Serena, dat is toch uh, de grote favoriete. Die staat uh, te spelen tegen uh, Sloan Stevens. Mm -hmm. En dat is een, een landgenoot, een Amerikaans Ook meisje. Een Amerikaan, ja. Amerikaans meisje, tien jaar jonger. Net zo donker als uh, Serena is. En die staat wel ontzettend goed te spelen. Want uh, ze heeft de eerste set verloren. Maar ze stond net bij 5-3. Kreeg ze uh, uh, twee setpoints, die heeft ze niet benut. Uh, Daarna werd uh, Serena behandeld bij het wisselen van speelhelften aan de rug. Mm -hmm. En um, ja, nu heeft ze eigenlijk uh, een, een, een 30-0 voorsprong genomen en is het bijna 5-5. Dus er is al een hele interessante fase. dat bijna een set verloren. Dus tegen dat meisje wat heel erg opkijkt tegen haar uh, landgenoten. En die eigenlijk uh, Serena Williams als haar idool beschouwt. Die had bijna een set te pakken. Maar misschien gaat er wel helemaal niet van te komen. Maar Williams komt nu kom wel 5 -5. een beetje terug uh, weer. Ja. Ja, het is bijna 5-5, dus nou, ik kan nog alle kanten op. Maar het is in ieder geval een uh, spannende wedstrijd. En tot nu toe hebben de favorieten in het uh, vrouwenternooi... hebben eigenlijk uh, nog niet zoveel tegenstand gehad. Dus dit is een uh, leuke ontwikkeling. Nou, laten we even naar de Nederlanders gaan. Robin Haas en Igor Sijsling, twee heren in de dubbelfinale. Uh, wordt het nu een succes? Een uh, halve finale. Is een, ja, een halve finale in de, inderdaad. Voor de, voor de, voor de, ze gaan uh, samen spelen eigenlijk, het herendubbel. Ja. Wordt succes in deze dubbels eigenlijk wel gewaardeerd in Nederland, denk je? Ja, dat, dat is wel gebleken in het verleden, want toen waren uh, Paul Haarhuis en uh, Jacco Elting, die uh, wonnen ontzettend veel, en toen ging er eigenlijk best wel veel aandacht naar het dubbelspel uit. Uh, ja, in Nederland zijn we al zo, als we daar dan geen succes meer in hebben, dan vinden we het ook wel iets minder interessant. Ja, want we zijn uh, altijd een dus... beetje op dat enkelspel gefocust, als we eruit zijn dan hebben we al praktisch verloren. Ja. Nou ja, en dat, en dat komt ook omdat het dubbelspel, ja, daar, daar waren we na Haarhuis en Elting die tien jaar geleden ongeveer uh, ermee mee hielden, waren we er ook niet goed meer in. Dus ja, dan vinden we dat al snel weer interessant. Het is al wel uh, weer iets interessant geworden omdat Jean-Julien Royer, die uh, Antilliaan die voor Nederland Davis Cup speelt, ja. uh, die is een hele goede dubbelaar en die uh, heeft al een paar keer de half finale van de Kreslamp-Snoor gehaald vorig jaar. Die is nu al uitgeschakeld, maar toen gingen we alweer een beetje kijken. Ja, en dat, uh, dat Hazen en Zeisler nu de halve finale gehad hebben, ja, is wel echt heel bijzonder. Had niemand verwacht. Nee, Zet want ze verloren, ze verloren echt kansloos he, in die eerste ronde. Ja, in het enkelspel. Ja, dat klopt. Um, en, en het was een hele treurige toestand begin vorige week met die Nederlanders. En ja, nu is het toch wel heel prettig voor de jongens en ook voor het Nederlandse tennis... dat ze uh, een paar stuntjes uitgehaald hebben en gewoon uh, in de halve finale staan. Ja, levert dat financieel ook nog wat op uh, voor de heren? Ja, ik heb het niet helemaal precies bij de hand, maar het, is, uh, uh, ja, het maakt alles goed uh, voor deze trip, uh, voor, voor, voor deze jongens. Want um, ze krijgen al wel uh, flink wat startgeld als ze überhaupt uh, uh, de eerste ronde halen. Uh, of de, de eerste ronde mogen meedoen van het Enkelspel. En uh, ik meen dat dat 20.000 Australische dollars is, maar dat weet ik niet precies. En uh, oh, ja, ook elk rondje wat je in het Dubbelspel wint. Dat uh, tikt aardig aan. Dus uh, ja, nee, ze gaan leuk verdienen deze maand. Toch door dit, uh, door dit goede spel in het dubbel. Ja, en dan zijn ze er natuurlijk nog niet. Het is uh, de halve finale uh, nu. Ja, wat, wat, wat, wat zeg je? Gaan, gaan ze het gaan ze doen? Gaan ze, gaan ze de titel kunnen pakken dan? Nou, nou de titel pakken denk ik, dat zou wel heel sensationeel zijn. En dan zou ik ook ontzettend balen dat ik daar niet meer zit. Want, nou, uh, ka ka ja, kans ja. is 1 op 4, <laughs> toch inmiddels? Ja, nou, dat. Dat vind ik erg optimistisch gerekend. Omdat ze natuurlijk niet uh, de favorieten zijn tegen de, de twee ploegen waar ze dan mogelijk tegen spelen. Dus ze spelen uh, morgen tegen uh, een, uh, een Spaans koppel dat echt heel erg ingespeeld is op elkaar. Mm -hmm. uh, Lopez Granoles, die hebben vorig jaar nog het, het eindjaarstoernooi uh, gewonnen. Ja, uh, ja, het kan natuurlijk best. Maar het zou me echt verbazen als ze de finale halen. Aan de andere kant, ik, de Vriesen, ze hebben niks te verliezen. Ze zijn al veel verder gekomen als dat ze gedacht hebben. Um, bij het dubbelspel win je ook, zorg je iets makkelijker voor een verrassing... omdat het maar om twee gewonnen sets gaat. Als het een beste vijf is, ja, dan moet je echt beter zijn dan je tegenstander. Maar um, ja, bij zo'n dubbeltoernooi kunnen twee goed serverende jongens... Kunnen voor een stunt zorgen. Dus misschien gaat het gebeuren, maar ja, ze zijn echt niet de favorieten in die halve finale. Nee, nou goed, het dubbelspel van, van, van Haas en Zijsling uh, loopt in ieder geval lekker. Geeft dat nou ook uh, hoop voor, uh, voor NADO Australië en hoop als we kijken naar de, naar de Davis Cup? Ja, nou het is eigenlijk zo dat, dat uh, het Nederlandse uh, Davis Cup team heeft eigenlijk al een goed dubbel. En dat is sinds vorig jaar, toen die uh, Jean-Julien Rolière, die dubbel mee ging doen... Toen hadden ze samen met um, Robin Hazen, vormde hij al een hartstikke goed team. En toen hebben ze vorig jaar ook de enige wedstrijd tegen Zwitserland, hebben ze gewonnen. Um, nou, Roy die heeft een eigen vaste dubbelpartner op het circuit. Dat is de uh, Pakistan-Queresi. En uh, Robin Hazen die heeft dus voor gekozen om nu met Suisling uh, in het profcircuit te gaan spelen. En dat is nu succesvol, maar ik denk niet dat het... Uh, logisch dat we meteen ook in de Davis Cup gaan dubbelen, want ja, Royer is toch een echte specialist. Ja. De Australian Open nadert ook de ontknoping. Wat staat er nog meer op het programma? Nou ja, het, is het, het, het wordt echt interessant natuurlijk nu. Uh, we zijn in de fase van de kwartfinales uh, beland. En uh, vandaag heeft uh, de nummer 1 geplaatste dame Victoria Azarenka, de titelverdediger, die heeft zich uh, geplaatst uh, in, in het vroege Australië. Uh, die heeft zich voor de, uh, de halve finale geplaatst en kost mm -hmm. Zet en het sofa. niet echt een verrassing. Nou, gisteren zijn er al twee andere kwartfinales kwart finales gespeeld. Sharapova en de Chinese Nali die hebben zich geplaatst. En ja, op dit moment is het afwachten wie het nummer 4 gaat worden. Um, Serena Williams die, die, die zal het waarschijnlijk wel redden tegen Stevens. Maar ze moet er hard voor knokken, dus dat is nu nog bezig. Ja, We zitten nu nog te aan... kijken. Op dit moment staat Stevens advanced. Dus ze staat nog voor 5-5. Ja, ja, dus nou ja, ze kan een voorsprong nemen, kan een tijdbruik worden. Het kan nog alle kanten op. Dus da daar moet de, de vierde um, halffinalist finalist uitkomen. Oh kijk, nou, we man... zien nu net dat Stevens uh, de set heeft uh, gewonnen ja. met 6-5. Na de game. Twee punten verschil, nog altijd. Ja, dus die heeft nog een game nodig. Daar kan, kan nog even alle kanten op gaan. Die, die, die dames zullen elkaar nog wel even bezighouden. Um, um, ja, verder komen het, um, de, de, de laatste twee... Kwartfinales worden gespeeld in de loop van de dag bij de mannen. Dat is interessant. Um, Murray die, uh, uh, die staat in die ene kwartfinale en dat is de favoriet en die speelt tegen, uh, moet ik even goed zeggen, mm -hmm. die speelt uh, tegen Jeremy Chardy. Dat is een verrassende, een verrassende Fransman. Die heeft Del potro uitgeschakeld, maar ja, dat lijkt er wel op dat, uh, dat Murray zich niet zal laten verrassen. En dan later op de avond krijg je een andere Fransman. Uh, Songa. Dat is natuurlijk een hele uh, aardige speler om naar te kijken. Een hele dynamische figuur. Die speelt tegen Federer. zal het waarschijnlijk ook niet gaan redden. Maar er staan wel uh, twee mooie kwartfinales nog op het programma. Maar ja, iedereen die verwacht toch wel dat Murray en uh, Götter... Dat, dat die uh, verder gaan komen. En dan um, ja. zullen zij tegen elkaar op moeten nemen in de halve finale. En die andere halve finale, daar speelt ze... Djokovic tegen VDEG. Dus uh, ja, deze week gaat het echt. Uh, een spannende echt week mooi. dus, op de Australian ja. Open. Willem Held, tennisverslaggever van de Telegraaf. Dank je wel voor de update. Graag gedaan. Zometeen gaan we naar de Verenigde Staten. We blikken nog één keer terug op de inauguratie van Barack Obama. En met wie minder kunnen we dat doen dan met Wouter Zantingen? Dat zometeen. Eerste Motors, een airport.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 without a runaway. And I can't believe that you're be leaving, and, and it's getting me so. It's getting me so.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 Elke week werpen we in de Holland-Amerika-lijn een blik op de politieke situatie van de Verenigde Staten. Ruim twee jaar lang stond onze WNL-verkiezingsexpert elke woensdagochtend voor ons klaar. Met de laatste analyses en nieuwtjes. Maandag kreeg Obama officieel zijn tweede termijn. In deze laatste Holland-Amerika-lijn blikken we met Wouter Zantingen terug op de nasleep van de inauguratie. Wouter Zantingen, goedemorgen. Ja, hoe heb jij nou naar die, laatste, naar die, naar die uh, tweede inauguratie van Obama gekeken? Ja, vrouw Amerikanen hadden vrij, in ieder geval degene die voor de federale overheid werkte. Ik uh, helaas niet. Uh, ik uh, zat te werken, maar ik had gelukkig een tweede scherm waar ik uh, het op kon bekijken. Ja, want wat, wat vond je van Obama's speech? Nou, het was een van de beste speeches die Obama heeft gegeven. Uh, het was een zeer krachtige speech. Veel minder verzoenend dan uh, wat wij van hem gewend zijn. Het was een uh, verdediging van een, een hele progressieve agenda. Uh, en uh, ja, de onderwerpen waren wisselend van, van, van klimaat tot homorechten... tot het beschermen van sociale vangnetten... inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen en wapenbezit. wapenbezitter. Waren, ja, heel veel onderwerpen kwamen aan ja, bod. Je zegt al krachtiger, minder verzoenend. Is dit een andere Obama dan vier jaar geleden? Absoluut. Er stond een, een andere president dan, uh, dan vier jaar geleden... Hij is geen verkiezingen meer te gaan. Hij is een stuk realistischer uh, dan vier jaar geleden. Een hele mooie uh, quote uh, uit de speech was... We must act knowing our work will be imperfect. We mm -hmm. must act knowing our victories today will be only partial. Dus hij zegt van ik weet dat wat we doen, hè, dat het allemaal imperfect is... maar we moeten uh, ermee doorgaan. Uh, de speech is ook wel vergeleken met, uh, ja, met, met Kennedy en Lincoln... Uh, grote uh, presidenten uit het verleden. Dit was een uh, historische speech. Denk je dat hij zo durft uit te pakken omdat hij toch wel weet... ik heb toch nog maar vier jaar, ze kunnen mij niks meer maken? Uh, uh, dat heeft er absoluut mee te maken. Uh, hij is ook uh, echt wel zat, hè, wat er de afgelopen uh, jaren met hem gebeurd is... dat het vaak gewoon heel moeilijk voor hem wordt gemaakt om maar iets door te voeren. Het was ook een hele duidelijke aanval uh, naar de Republikeinen. En een andere mooie quote was dat hij uh, zei... We cannot mistake absolutism for principle or substitute spectacle voor politics or treat name calling as reason debate. En werd steeds uh, gevraagd om in te sluiten met een andere uh, kant... die uh, ja, toch hele harde uh, tactieken toepaste. En, en hij zegt dat hij daar genoeg van heeft. Ja, nou laten we even luisteren naar een stukje van zijn uh, speech. We, de mensen, declare vandaag dat the meest evident van de that dat of us are created evil, is, is de star die ons nog steeds... For our journey is not complete until our wives, our mothers, and daughters can earn a living equal to their efforts. Our journey is not complete until our gay brothers and sisters are treated like anyone else under the law. For if we are truly created equal, then surely the love we commit to one another must be equal as well. Nou, je hoort dat Wouter Weijbert hier ook op een uh, tweede scherm uh, bekeken. Maar wat, wat, was, uh, uh, wat vond je opvallend aan dit fragment? Nou, wat heel opvallend is... dit is de allereerste keer in een inauguratie ooit in de Amerikaanse geschiedenis... dat homorechten zijn genoemd. Uh, en, en dat is dus al heel bijzonder. Uh, wat ook heel bijzonder is, dat hij ze dus gelijk zet aan uh, de, de, de, de, de vrouwenrechtenbeweging... Hè, van de jaren 20 twintigste uh, eeuw en de, de, de, de, de rechte uh, beweging van de, van de zwarte bevolking van de jaren 60... En uh, ja, dat, dat is wel heel bijzonder dat is echt voor het eerst wat er gebeurd is. Ook wel interessant omdat juist uh, vaak bij de zwarte gemeenschap uh, de weerstand tegen het homohuwelijk nog het, het grootste is. Omdat die uh, vaak uh, vanuit uh, religieuze afkomst daar uh, toch tegen zijn. Mm. En uh, Obama maakt hier toch echt een heel erg st duidelijk standpunt van dit is hetzelfde voor homo's als wat het was voor jullie. Ja, en hoe groot was nu die aandacht voor deze inauguratie? Dat is wel iets minder dan vier jaar geleden had ik uh, gelezen. Ja, absoluut. Dat was een, uh, minder dan vorig jaar. Maar uh, uiteindelijk was de opkomst toch groter dan verwacht. Er waren een miljoen mensen op de National Mall hier, hè, waar de uh, uh, ja, hele gebeurtenis uh, plaatsvond. Uh, en dat hadden drie keer meer dan tijdens de inauguratie van, uh, van uh, George W. Bush. Die van de eerste inauguratie, de tweede nog een stuk minder. Ja, op basis is een popster. Hè. Hij krijgt ook de allerbeste artiesten en mensen met hem mee. En hij geeft fantastische speeches, dus mensen gaan daar graag heen. Ja, je hebt het al over artiesten. Eén van die artiesten is Beyoncé. Zij zong het Amerikaanse volkslied. Maar nu zijn er speculaties dat zij waarschijnlijk heeft geplaybackt. Is dat waar? Nou, ik heb nu breaking news. Het is nu zeker dat het waar is. Want de Ai. opname is daar gevonden. Dus uh, ze weten inderdaad zeker... De, de eerste uh, lek was uh, van de band, hè, die uh, haar begeleide. Iemand daaruit die zei dat het uh, een opname was. Want ze maakt altijd voor de uh, noodgeval opnames. Want het heel regent of zoiets. Of de geluiden te uitvalt. Ja, maar ja, inderdaad, ze dus heeft het uh, niet echt gezongen en dat is wel een schandaal. Ja, nee. want, want is dat, is dat uh, normaal dat zo'n bandje wordt opgenomen of is het echt een grof schandaal? Ja, nou, dat wordt altijd wel opgenomen voor de, voor de zekerheid. Maar goed, alle andere zangers, uh, alle andere zangers, die hadden wel allemaal echt gezongen. Hè? Kelly Clarkson, uh, James Taylor, uh, die gingen allemaal live zingen. En, uh, maar uh, Beyoncé uh, toch niet. Valt ze niet toch door, te door te de mand hiermee, hè? Ja. Ja. Ja. Uh, Leuk, Beyoncé. Maar het ging natuurlijk vooral om Obama. Uh, uh, hij sprak daar een minuut of negentien, geloof ik. Alleen uh, uiteindelijk halen natuurlijk maar een paar quotejes het nieuws. Wat, uh, wat is je zoal opgevallen daar in de VS op tv? Uh, nou ja, er zaten heel veel mooie uh, speeches in. Hij uh, had het ook over dat uh, uh, yeah, de veiligheid van de kinderen... Uh, ...our journey is not complete until all our children from the streets of Detroit... De hele the Appalachian, de quiet lanes van Newton. No, they are cared for and cherished and always safe from harm. En wat hij daar doet, is dat hij zegt van de, de inner city problemen, zoals in Detroit of Chicago, waar heel veel wapengeweld is. Die zet hij op één lijn met wat er gebeurde is in Newton. En dat daar echt wat aan moet ge uh, gedaan moet worden. En dat gaat dan natuurlijk over wapenbezit. Uh, ja, dat is een hele mooie speech, heel erg mooi opgebouwd. Uh, de structuur uh, gebruikte hij de Declaration of Independence, de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en quote daar. Uh, ja, heel erg uh, uit wat het ook wel symbolisch is, omdat heel veel Republikeinen vinden dat Obama de grondwet en de, de, de, de founding documents heel erg negeert. Uh, en dat, ja, door zijn hele op te bouwen, laat hij zien dat zijn progressieve agenda juist uh, heel erg uh, mm -hmm. uh, voortkomt uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsbeweging en de echte waarde waarvoor het land op gebouwd is. Veel genoeg over te praten in ieder geval. Wouter Zanting, elke week zat je bij ons in de Holland-Amerika-lijn. We zullen je ongetwijfeld weer terug horen in ons programma. Dankjewel. Ja. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.